Middag, donderdag 23 januari. Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Assad is de kern van het probleem, zei minister Timmermans... van Buitenlandse Zaken vanavond bij terugkomst uit Montreux. Daar woonde hij de vredesconferentie over Syrië bij. Timmermans noemde het in Nieuwsuur goed dat de hele internationale gemeenschap... nu eens in alle helderheid heeft gezien met wat voor mensen we te maken hebben... aan de kant van Assad. Volgens Timmermans moet de Syrische president voor een rechtbank komen in een vrij democratisch Syrië of voor het internationaal strafhof in Den Haag. De bekerwedstrijd tussen Ajax en Feyenoord in Amsterdam is zonder incidenten verlopen. Er zijn zes mensen aangehouden, allemaal Ajax-fans. Hoewel supporters uit Rotterdam vooraf zeiden dat ze de wedstrijd wilden bezoeken... waren in Amsterdam geen grote groepen Feyenoord-fans te zien. Er waren berichten dat mogelijk 400 Feyenoord-fans een kaartje hadden bemachtigd. Hoeveel van hen binnen zijn gekomen is onbekend. Ook na afloop bleef het rustig bij de arena. Ajax won de wedstrijd met 3-1. De politie heeft een man aangehouden die achter de bedreigingen van burgemeester Abu Taleb van Rotterdam zou zitten. De man van 32 zit op last van de rechter in een psychiatrische kliniek. Gisteravond zou hij vanuit die kliniek Abu Taleb ernstig hebben bedreigd. Het huis van Abu Taleb werd afgelopen nacht bewaakt. Een loslopende hond heeft vanavond het vliegverkeer op Schiphol gehinderd. Hij rende rond in de buurt van de landingsbanen. Schiphol legde het vliegverkeer vanaf de Aalsmeerbaan en de Kaagbaan korte tijd stil. De politie heeft nog gezocht met een helikopter, maar de hond was niet meer te vinden. Hij was waarschijnlijk weggerend bij zijn baas toen hij een vliegtuig instapte. Dan nog het weer. Vannacht kans op wat regen of natte sneeuw. Temperatuur iets boven nul. Overdag wat regen in het zuiden en het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenavond. Dichtbundels en gangsterfilms en wandelingen met de hond... dat krijgt u allemaal na één uur te horen. Ook aandacht voor het Filmfestival Rotterdam. Daar speelt de debuutfilm van Esche Yanga. En dat is dus die spirituele gangsterfilm. En een gesprek met dichter Michiel Hamel, genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. En we gaan de hond uitlaten met schrijver en filosoof en zangres Eva Meijer. Want zij heeft een boek geschreven over de verhouding tussen mens en dier. Dat is dus allemaal in het tweede uur. Maar eerst praat ik met actrice en muzikante Hadewig Minis. In 2013 had ze een druk jaar. Ze bracht een cd uit, won een gouden kal voor beste actrice. Speelde in de film Borgman van Alex van Warmerdam. Ze maakte haar musical debuut. Ze speelde nog mee in een horrorfilm. En dan ben ik nog van alles vergeten. En vanaf heden reist ze langs de theaters met een voorstelling. Welkom in het bos van Alex van Warmerdam. Die gaat deze week in première. Minis werd geboren in 1977 in Maastricht. Haar ouders waren allebei muzikant. Ze is inmiddels moeder van een zoon. Of zullen we gewoon beginnen? Dat kan ook. Dat kan wel je hele nee, maar ik wil die lijst nog even doorgaat. Gewoon een half uur. Nee, nee. Gewoon, ja, nou het is stil, hè? Nee, maar is staat mijn ouders waren muzikanten. Want dat zijn, zijn ze eigenlijk muzikant. nog steeds. Ja, ja, dat maar zijn toen, ze nog steeds. Ik bedoelde, toen jij werd geboren... werd je ja, geboren in, in, een, in een gezin van barokmuzikanten. Ja. Het, hè? Ja. ja. In Maastricht en naar de toneelacademie gedaan. En uh, inmiddels... Ja, ja, die lijst van 2013, die, die is oneindig lang. Ja. En, en iedereen heeft het, als het over jou gaat... over het topjaar 2013. Ja, het was wel een, een, een oogstjaar, zou je kunnen zeggen... Je hebt toch wel eens dat, dat soms in het leven al het slechte in één keer komt. En soms al het goede. En nu denk ik, er kwamen een heleboel goede dingen in één jaar opeens op mij af. Wat heel geweldig was, maar het was ook heel overrompelend, moet ik zeggen. Dat je denkt, jeetje, wat, wat gaat het allemaal snel achter elkaar. Je hebt het eerst nog niet verwerkt en dan komt het volgende al. Dat klinkt nu heel ondankbaar, maar ik, ik ben heel dankbaar. Maar het was met Jaartje wel, ja. Ja, ja, nee. ja. een... een uh... Gouden kalf, dat is denk ik... In, in, als je, als je in, van awards houdt... de hoogste eer die je kunt, kunt halen in Nederland. Ja, ik als, als was er heel Christen. blij mee. Ja, ik, ja, ik, ja, ja. En, en, ook, en ook misschien... Um, een, een hoger plan geraakt... Als, als, als acteur. Jezelf overtroffen. Ja, vind ik wel. Bijvoorbeeld in Borgman. Dat is eigenlijk mijn eerste filmrol... dat ik een beetje naar mezelf kon kijken. Zonder samengeknepen billen en zonder... Uh, ja, het heel slecht te vinden eigenlijk. Ik, ik vind mijn filmrollen tot, tot dan toe... Ja, heel veel op aan te merken eigenlijk. En nu, niet dat, dat dit nou perfect is... Maar een Borgman... Dat ik voor het eerst een beetje ontspannen kon kijken. En echt naar het verhaal kon kijken. En, en de film kon zien. En uh, mezelf ook wel geloofwaardig vond af en toe. Dus dat was eigenlijk voor het eerst... Uh, was dat zo. Ja. Hoe is het gekomen? Waar, waar begon het? Wanneer ging het stromen, zeg maar? Eigenlijk... Ja, denk ik toch dat Salvador, mijn zoontje, toch een beetje een mentales mannetje is. Want vanaf het moment dat hij als een klein als een klein embryootje in mij zat, zijn dingen echt gaan rollen en gaan stromen. En ja, dus eigenlijk is het begonnen bij Tibor, mijn man, die ik heb ontmoet uh, eigenlijk negen jaar geleden, allemaal waarmee ik vier jaar geleden ongeveer uh, een, een relatie kreeg. En dat dat dat gebeurt soms dat je mensen ontmoet in je leven. En dat je er helemaal jezelf kan zijn. En, en dat iemand ook het beste in je naar boven haalt. en ik, ik, ik heb het idee dat dat heel erg gebeurd is. en dan. ja, dan komen diepe wensen die je hebt. komen dan eerder aan het licht. Hè? die komen dan eerder naar boven. en ik, had, ik ben nu een heel lang verhaal aan het vertellen. Ben ik. nee, ik, ik, te ik, ik, ik zit te okay. luisteren. Ja. nou, ik, ik. had al heel lang de wens om zelf iets te maken. omdat je als actrice. toch altijd heel erg. Ja En een regisseur bepaalt hoe je iets speelt. En er is al een tekst. En die beeld je uit. En een producent bepaalt met wie je dat doet. En dat is ontzettend leuk. En ik vind het heel leuk om me daaraan te laven. Nog steeds eigenlijk. Maar toen dacht ik. En dat komt ook eigenlijk door ja, veel mensen. Die in mijn nabije en niet nabije omgeving zijn weggevallen. Dat je toch anders over het leven gaat nadenken. En Jeroen Willems, Roef Raghas, Sylvia Millekamp. Uh, al die, die geweldige mensen. En ook mensen die niet bekend zijn. Je ziet... Ook, ik, ik zag ook een konijn langs de weg liggen. Dat je denkt, ja, dat kan ik ook zijn. Dat je denkt, ja... En dan ga je toch ook als je ouder wordt nadenken... van god, uh, dat kan mij ook overkomen. Stel dat ik nu dood zou gaan. Heb ik dan alles in het leven gedaan wat ik wilde? En als ik dan heel eerlijk was tegenover mezelf... was dat eigenlijk niet aan de hand. En ik zat vast bij het op Amsterdam. En dat vond ik geweldig. Maar ik had altijd die honger om iets zelf te maken. En ik zing al heel lang. Ik zing eigenlijk al langer dan dat ik acteer. Uh, maar ik ben toch naar de toneelacademie gegaan. Nou, toen ja, was ik eigenlijk opeens actrice. En uh, dat, dat was ook heel tof. En, maar ik miste dat zingen heel erg. En toen heb ik besloten. Eigenlijk naar, naar lang twijfelen. Om op een toch. Uh, ja zelf een album te gaan maken. Dat was echt mijn grote wens. En Eigenlijk door gesprekken met Tibor, die ook tegen mij zei... Van, maar als jij dus nu zelf een album wil maken... waarom doe je dat niet? Waarom ga je niet gewoon weg bij Toenugd op Amsterdam? nou werd ik woest. Zeker. Dus het was, het was ook in, in persoonlijke zin een, een, een, ja. een topjaar. Ja, nou dat, ja. dat is natuurlijk het mooiste wat je in de liefde kan hebben... Dat, dat iemand jou probeert verder te helpen. Dat vind ik, dat, ja, dat vind ik echt de liefde. Ja, dat je, dat je het beste in elkaar naar boven haalt. Maar de, wat ik nu vertel, dat is drie jaar geleden. Hè? Dus dat is niet dit jaar gebeurd. Maar daardoor zijn wel de dingen die dit jaar zijn gebeurd... zijn daaruit ontstaan. Zijn daar eigenlijk de vrucht van. Dus wat ik net vertelde, dat ellenlange verhaal... dat oeverloze verhaal wat ik net vertelde... dat, dat was eigenlijk het, het, het moeras. Het, het, de, het was eigenlijk de mest voor wat er dit jaar is aan ontsproten Wat is gelukspijn? Ja, dat is wat ik nu een beetje heb. Dat, je, nou, dat, ik, dat ik heel gelukkig en dankbaar en tevreden ben... met, met de man in mijn leven en met, met het gezinsleven... en met, met hoe het gaat aan mijn werk en de keuzes die ik heb gemaakt. En dat je voelt... Ja, dit, deze flow die ik nu heb, die is, die is heerlijk. Maar dat betekent ook, want het leven is nu eenmaal een golfbeweging. Dat, dat gaat ook een keer... Mis, en omdat er nu zoveel mooie dingen op me afkomen, dat, dat kan ik soms niet geloven. En dan denk ik aan de ene kant, waarom gebeurt het bij mij? Weet je, heb ik dat wel verdiend? En nou, ja, allemaal hele katholieke gedachten eigenlijk. Terwijl ik helemaal niet katholiek ben. Maar wel, ik ben wel Limburgse. Dus dat komt daar een beetje vandaan, denk ik. Maar dat dus je denkt, ja,. En dan elke keer als Tibor het huis uitgaat met Salvador... dan moet hij mij beloven en recht in mijn ogen kijken. Ik ben voorzichtig en ik let op. Omdat ik denk, ja, Want dat als je, alles... je net zien. Dat er dan iets misgaat. Weet je? Als, je, als je alles hebt, heb je ook van alles te verliezen. in. Precies. Het maakt je ook kwetsbaar natuurlijk. Heel erg. En, en al helemaal met een gezin. Ik bedoel, ik, ik ging als een dolle haas op de fiets. altijd En ik, ik stopte nooit voor een rood licht met de fiets. Dat, dat vond ik... Ja, dat was dan een, een makker, weet je wel. En dus ik, ik deed altijd alles heel snel en, en rukzichtloos eigenlijk. En dat, ja, dat, dat, dat, dat doe je niet meer. Omdat je weet, ja, mijn alles, dus mijn gezin... Ja, dat, dat, dat maakt je heel... Je hebt echt een Achilleshiel achilles op een gegeven moment. Je zegt, ik heb mensen uh, jong zien sterven... en daardoor weet ik, uh, het leven is eindig... en ik moet, moet er alles uithalen. Mm -hmm. Dat lijkt wel, wel een soort race. Laat, laten we alleen de dag van, van vandaag doornemen. Je hebt vanochtend voorgelezen, las ik in de krant. Het was, ja. was Nationale Voorleesdag of ja. zoiets. Uh, ik ben vanavond naar de try-out geweest in Haarlem. Van, ja. van de, de, de voorstelling. Nou ja, daar hebben jullie vast van tevoren nog allerlei allemaal werk aan gehad mm -hmm. ook. En nu zit je, zit je hier in, in deze nachtelijke enclave. Ja. Dat, en, en intussen nog een, een gezin. En als ik dan die hele lijst opnoem van 2013... dan lijkt het wel alsof je een soort hete adem in je nek hebt. Nee, ja, zo voelt het niet. Het is eigenlijk meer dat ik het zie als dat... Uh, het het grappig is sinds ik heb besloten... Ik ga een eigen album maken. En ik wil alleen nog maar de dingen doen die ik echt heel erg tof vind. Lijkt, maar Het zijn allemaal gevaarlijke dingen om dit te zeggen. Hè? Maar dan lijkt het ook alsof, dan ook opeens, dat je, het lijkt alsof je ook iets afdwingt. Dus dat er ook opeens alleen maar goede dingen op je afkomen. Snap je? Er komen niet alleen maar goede dingen op me af. Maar er komen een heleboel wensen en dromen die ik altijd had. Die komen opeens naar nou mij toe die komen opeens op mijn schouder tikken en zeggen... hé, hey, ik ben hier, heb je zin om met me te spelen? En dat, is, dat is tamelijk absurd. En dat is niet, komt niet voor het, voort uit een hete adem... maar dat komt voort uit mijn behoefte om het leven te leiden zoals ik het wil. Dat vond ik vroeger altijd heel oppervlakkig. Ik hoorde Britney Spears een keer zeggen van... I just wanna have fun. Toen dacht ik, ja joh, flikker op met je fun. We hebben een wereld hier, we moeten er het beste uithalen. We moeten erover nadenken. Maar ik merk nu ook, nu ik ouder word, dat, dat ze eigenlijk gelijk heeft. Het, het is het allerbelangrijkste dat je doet in het leven wat je het allerleukst vindt. Want dan ben je op je best. Als je dingen doet die je leuk vindt, word je een leuk mens. Dus ben je leuk voor anderen. Uh, en daardoor wordt de wereld uiteindelijk ook beter van. Dat klinkt heel het klinkt, pathetisch. Nou nee, maar, het, het klinkt heel makkelijk. Het, het klinkt een beetje ja, maar zo grappig. Dat... Het, is, het is alle goede dingen in het leven zijn simpel. Het is ik denk ook makkelijk. Ook, het, het, het, het, het, het, de ingrediënten voor Coca-Cola zullen ook absurd simpel zijn, weet je? En dat is toch heel vaak met dingen Als je denkt: ja, dit is zo simpel. Dat, en nou, ik, ik kom nu even niet op me voor, maar goede dingen, dat zijn toch vaak hele simpele dingen. En je e ESMC-kwadraat, schijnt ook heel simpel te zijn. Ja, leg maar eens uit hier. Ja, <laughs> ja dan heb je <laughs> nee, verkeerd om het dat, uit te leggen, maar het, het schijnt in al zijn elegantie. Maar ja. het grappige is dat je denkt: oh, het zijn. is zo simpel, dus het moet iedereen kunnen, maar ik heb pas op mijn 33ste, een beetje, uh, begon ik het een beetje te begrijpen. en is, is, is, uh, Dingen kunnen simpel zijn. En alle clichés die je hoort van uh, volg je hart. Uh, al dat soort clichés, die hoor je. En dan denk je, oh ja, ik volg mijn hart. Maar als je niet weet hoe je je hart moet volgen, ja, dan kun je wel je hart gaan volgen. Maar als je het niet weet hoe, dan heeft het geen zwek natuurlijk. Terwijl, als je opeens <coughs> iemand ontmoet en... Uh, die, die, die, die, die weet die vulkaan in jou gewoon op tafel te leggen... en te laten openbarsten, ja dan is het veel makkelijker. Begrijp je wat ik bedoel? Of spreek ik, spreek ik nu heel rare taal? Nee, ik zit, ik zit na te denken, omdat jij zegt... het is heel makkelijk, omdat dingen vaak heel makkelijk zijn... en je moet doen wat je leuk vindt. Nee, niet vindt. makkelijk, hè maar simpel. Maar simpel. Simpel, betek simpel betekent niet dat het makkelijk is. En dat is het rare aan het leven. Het leven is soms eigenlijk heel simpel. Maar je moet het kunnen. En... Uh, ik bedoel, ik, ik, ik zeg nu niet dat ik het kan. Ik zeg dat het me nu even gelukt is. En dat, dat, ik weet ook zeker dat gaat me ook weer ontglippen. Net zoals dat je een goed voornemen hebt om te gaan sporten. Dat lukt je. Hè? Dol en dwaas. Lekker sporten. Je bent goed bezig. En altijd kom je weer in een fase dat je denkt, hé, hey, ik, ik ga helemaal niet meer sporten. En dan ben je het helemaal kwijt. Dan ben je maar, weer, zo, zo is het, snap je? Dat... Ik denk dat, ik denk dat het geluk ook niet een doel is waar je naartoe gaat. Maar dat geluk nee. meer iets is wat toevallig eventjes een periode met je meereist. Ja. En, en ook wel weer op een gegeven moment zal afslaan. Ja, en ik denk ook omdat ik natuurlijk toch mijn leven best wel heb omgegooid. Want ik heb mijn vaste baan heb ik opgezegd. Dus je hebt een vast contract gooien om. Ik heb mijn huis verkocht. Ik, uh, ik heb mijn leven best wel op, op, op, op zijn kop gezet. En ik, ik had helemaal niks in mijn agenda staan. Het was helemaal leeg. En uh, dan denk ik toch. Uh, en ik ben, ik ben wel een magische denker, geef ik toe. Maar ik heb het gevoel dat het leven mij beloond heeft voor... Ja, voor die keuzes die ik heb gemaakt die tamelijk riskant waren. Want ja, in die tijd van economische crisis... je vaste contract op opzeggen is natuurlijk tamelijk absurd. En dat, dat is eigenlijk de gedachte die door mijn hoofd uh, speelde. Het had natuurlijk ook lelijk mis kunnen gaan. Heel erg, heel erg. Je zegt je baan op, het is crisis. Er, er wordt bezuinigd in de cultuur. Er zijn ontzettend veel hele goede acteurs die nauwelijks werk hebben. Ja. Komt even niet op hun pad. Ja. en uh, ja, nu, nu zijn er allemaal luisteraars en dan zeggen wij, doe wat je leuk vindt, zeg die baan op, je, ja. je, je baas is een hufter, je moet er gewoon niet meer naartoe gaan. Maar ja. in veel gevallen denk ik, nou, denk nee. er toch even over na, want, want hypotheken ja. en deurwaarders, die bestaan wel degelijk. Zeker, nee, daar dat, dat heb je ook helemaal gelijk in, maar ja, ik, ik, ik, ik dacht, want heel veel mensen zeiden ook tegen mij, je bent gek, waarom, waarom waarom doe je dat? Maar er was toch kennelijk iets in mij wat wist ik, ik, ik moet het doen, een klein stemmetje, en ik had al Heel vaak, want het is grappig, ik kwam mensen tegen... die zeiden dat ik al veel eerder had gezegd... van ik wil zo graag uh, zelf een album maken, maar ja, ik durf het niet. En ik, ik had ook nooit echt de reden, want, want ik, ik, ik was wel blij met mijn carrière. Ik vond, ik vond, ik vond dat fijn. En, uh, maar dat, ja, ik miste altijd iets of zo. En, ja, nou ben ik ook iemand volgens mij die het altijd leuk vindt... om mezelf het vuur aan de schenen te leggen of zo. Ik vind het altijd leuk om, om mezelf eerder moeilijker te maken dan makkelijker. Want het moet niet te comfortabel worden. Dat is eigenlijk ja, wat je grappig, zegt. grappig. Dat, dat is toch in mijn leven... Dat is ook weer het leuke en ouder worden. Dat je dat soort dingen merkt. Dat je denkt, oh ja... Grappig dat ik dan toch altijd een beetje de moeilijke weg kies. Omdat dat toch gek genoeg altijd het, het meeste oplevert. In mijn geval dan. Hè? Dat zoals ik... Zou jij nooit indutten? Nee, niet zo snel. Ik, ik zal mezelf altijd wel nieuwe doelen stellen. En wat ik nu wel heb bijvoorbeeld... Nu ik moeder ben en een kind heb... Dat ik intens geniet van die huiselijkheid. Dus bijvoorbeeld... Dat ik nu elke ochtend uh, pap maak. En dan haal ik nog even de dorre blaadjes uit de planten. En ik geef de planten water. En ik klop het tafelkleed uit. Al die huiselijke absurde dingen. Nou, dat klinkt raar, maar daar word ik echt gelukkig van. of, of jij zei net, dat en... vanaf het moment dat, dat jouw zoon... Um... Ja, in jou ontsproten was. Ik probeer net de woorden daarvoor te vinden. Maar dat, die, die komen dan even niet. Nee. Dat, dat het daar eigenlijk begon te stromen. terwijl Bij heel veel mensen treedt er eigenlijk vanaf het moment dat, dat ze zich voortplanten een beetje op. Dat ze denken, ach het beetje die carrière hoe belangrijk is het nou ja. helemaal. En ik, ik wil nu vooral lekker genieten. Ja, maar dat is ook wel grappig. Want toen ik zwanger was, uh, was ik dus... Wel bezig met nummers schrijven en bezig met mijn album. Maar ik had in principe geen werk aangenomen. Omdat ik niet wist hoe het voor mij zou zijn om moeder te zijn. Dus ik heb eerst afgewacht. Dus ik heb de eerste vier maanden dat ik moeder was. gewoon, ja, Ben ik moeder geweest. En toen merkte ik op een gegeven moment. Toen ik wat optredens kreeg met mijn album. Dat, me dat, dat ik daar ongelooflijk gelukkig van werd. Van de combinatie van als een soort uh, <kuggen> ja, rock and roll in mijn werk. Dat te combineren met de huiselijkheid van thuis. En die combinatie, merk ik, werkt heel goed. En dat, dat, dat bevrucht mekaar. En uh, wat als je vraagt nou ook weer, dan ben ik het helemaal kwijt. Nou ja, dat je hebt de gezapigheid overwonnen. Ja. Die heeft niet toegeslagen. Oh ja, het het nee. klinkt eigenlijk alsof je in balans bent. ja nou Het grappige is dat ik wist ook niet hoe het moeder zijn me zou bevallen. Maar op de een of andere manier, omdat ik altijd een teveel aan energie heb gehad, ben ik nu eigenlijk door het moeder zijn veel aardzig en ook rustiger. En uh, minder in paniek. Ik kon vroeger heel snel panikeren over dingen. Of dat ik in de stress raakte. Of dan had ik een auditie en dan. Hoe moet dat? En uh, weet je dat? En nu ben ik moeder en dan staat dat sowieso staat op de eerste plaats. En wat ik wel doe, ik zorg dat ik altijd goed voorbereid dingen doe. Maar ik maak me er niet meer zo druk over. Omdat ik denk, ja, ja dat, dat gezin gaat voor en mijn werk is te gek. Maar ja, en daardoor stroomden dingen omdat het eigenlijk minder belangrijk is. En ik het op een tweede plan heb gezet, is het daardoor beter, beter gegaan. Je neemt het lichter, luchtiger en daardoor kun je ook bijvoorbeeld makkelijker naar ja, jezelf kijken. Ja, maar ik kijk. niet voor zeggen dat ik dat ik er maar met Boerenfluitjes doe, hoor. Want dat ik ben wel een hard werken. Ik vind het ook heel leuk. Ik, ik krijg ook een kick van hard werken. Maar en het leuke is ook dat ik ja, ik vind het ook. Ik ben ook iemand. Ik, huim, ik, ruim, ik, ruim, ik ruim het huis ook op en uh, ik, ik, ja, ik, ik maak dingen ook schoon. Ik laat nooit het huis achter in een troep of zo, omdat ik ja, ik weet niet. En dat dat geeft me dus ook een kick op de ene manier om om het zowel thuis als in mijn werk gewoon uh, Jezus ik klink als Wat een lood wat een ineens. Nou nee, als ik naar je luister met al die energie krijg ik gewoon zin om eventjes even lekker te liggen en gewoon even ja, maar dat even... deed ik net hè. Ik kwam ja, hier jij aan kwam te het, binnen, het lekker even een uurtje gelegen hier. Ja, dat vond ik dat vond ik heel goed, want dat is namelijk dan maak je dan gebruik je die tijd, want gasten komen altijd iets vroeger naar het programma. Ja. En dat is eigenlijk nutteloze tijd. De meeste mensen gaan dan een beetje land erop op hun telefoon, maar jij gaat Liggen. Jij neemt dan actief. Maak je iets nuttigs van die tijd. Ik dacht, ja. onthouden. Ja, Voor mij zou het gek zijn als ja, ik de gast hier leuk, liggend ontving. Even het, het beste uit te halen van... Ja, heel verstandig over time management. Ja, ik bedoel, ik klik nu als een soort positieve... Piepo, terwijl, nou, dat mag doe, toch ook wel een keer. Een beetje jawel, positiviteit. Maar ik wil, wil niet dat de luisteraars een verkeerd beeld krijgen. Van, oh, het is allemaal simpel en nee, leuk. Nee, nee, we doen, we ik doen ik straks, mijn, uh, straks doen we uh, de zwarte kant van, ja. van Haderwig. Uh, ja. Maar eerst wil ik je plaat aankondigen. Dat, um, invite You, heet het nummer. Wil je er iets over zeggen? Het komt van jouw ja, Invite You is uh, mijn eerste single van mijn album. Ja. Uh, nou, ja. ja zelf geschreven. min uh, ja. Minis, Invite You. I invite you. To look in my eyes, it can be scary, but it's my best advice. Do not be led by the lies of a lie. But as you know, I have to be a while. Spread your heart, spread your love, spread your soul, spread your skin. then, cause I wanna come in Invite you van Hadeweg. Minis. Um, het, is, het is ook iets van, van, een, van een generatie om alles te willen. Er was vroeger zo'n reclame van, uh, van de Postbank of van de, van de Spaarbank of zo. Mm. En dan had je een meisje die zei nou: ik wil eerst een album maken en dan wil ik de hoofdrol in een film spelen. En Daarna wil ik een roman schrijven en daarna begin ik een manege. En, en daarna dan ga ik bij de bank of zo. Nou, toch iets. die seksclub. Ja, ja, ja precies. Dus alles, alles willen. Die, die, die, die, die honger om, om alles te moeten kunnen, om mm. alles te willen doen. Ja, dat is wel echt de generatie van nu, ja, daar ben ik met je eens. Maar ik heb nooit het, het idee gehad van ik wil alles kunnen hoor. Maar ik, um, ja, ik ben eigenlijk begonnen met zingen en toen ben ik toch naar de toneelacademie gegaan. En uh, ja, als je dan afstudeert, dan ben je dus actrice en geen zangeres. Maar toen, en toen ben ik dus gaan acteren. En toen is het zingen een beetje naar de achtergrond geraakt, dat vond ik jammer. Toen ben ik weer meer gaan zingen, toen ben ik met Mike Baudet af en toe op toernee gegaan. En dan deden we heel veel covers en ook een paar eigen nummers. En toen is eigenlijk die honger ontstaan om gewoon mijn eigen album te maken. En wat doe ik nog meer daarnaast? Nee, ja, ik speel basgitaar natuurlijk. Maar ik ben eigenlijk basgitaar gaan spelen omdat ik uh, ja, mijn eigen nummers wilde schrijven. En ik dacht, ik wil het op een andere manier doen. Ik wil niet de geijkte manier met een gitaar of een bas of met een uh, piano. En ik heb al acht jaar viool gespeeld, dus ik had een beetje gevoel voor de ja, Voor, de, de, de, de vinger, voor, voor staren en fretten, ja. ja en, of krijg nou, uh, geen fretten dan bij een viool. En ik hou zelf heel erg van de basgitaar, omdat dan de, de seks en de hartenklop van een nummer begint, voor mij dan. Hè? En de, de, de warmte, de diepte. Dus toen dacht ik, nou ja, waarom zal ik niet gewoon een basgitaar kopen? Dus heb ik voor mijn dertigste verjaardag mezelf een basgitaar cadeau gedaan. En toen zeiden mensen ook: van, Ja, de Sting heeft ook alle nummers met de basgitaar gespeel, uh, geschreven, dus het, het kan wel. En ik vind het ook wel leuk omdat het ja, omdat het weer iets anders is. En uh, ja, dus, dus, dus, dus is, ja. is er een verband tussen zingen en, uh, en acteren, omdat je. Als actrice de tekst krijg je aangereikt. Die heeft iemand anders geschreven. De beweging die, die is ook al door iemand vastgelegd. Mm -hmm. en, en de regisseur. Dus je, je moet alles van jezelf erin leggen als, ja. als acteur. Maar eigenlijk heb je maar heel weinig speelruimte. Ja. Zeker bij film. Want dan, dan is, is natuurlijk de ruimte nog iets kleiner die, ja. je, die je krijgt. Is, is dat een soort verband met zingen? Nou, ik heb eigenlijk... Als ik heel eerlijk ben... Uh, de optredens die ik heb aan mijn eigen muziek... Dat is, gewoon, dat is gewoon de max. Dat is, dat, is, dat is magisch. Dat is zoiets heerlijks. Dat is, ja, dat is ook een beetje de liefde bedrijven. Het, het is ook seksueel eigenlijk. Het is, het is bevrijdend. En dat heb ik met, met, met theaterspelen en filmacteren helemaal nooit eigenlijk dat gevoel. Heel af en toe dat je een beetje vleugels krijgt en denkt... Oh, we komen ergens, we zitten allemaal op dezelfde stroom. Maar ik denk toch... En dat, dat, dat geldt voor mij althans. Als ik muziek hoor, dan word ik veel sneller geraakt dan als ik theaterteksten hoor of zie. Of als ik in een museum ben of een film zie. Je merkt ook in een film, als je het, het geluid wegdraait, hè, dus de, de, dan is het nooit meer eng of dan is het niet meer uh, romantisch of, of ontroerend. Want het is toch vaak de muziek die in een film bepaalt wat, wat je emotie is. En ik merk dat als ik optreed met mijn muziek, dat, dat het dat je echt mensen kunt raken op een vele... Uh, ja, uh, op een kortere afstand, laat ik maar zeggen. Dat vind ik zo leuk. Ja, muziek gaat snel naar de emoties toe. Dat is ook, je schrikt ja, meer en... van een knal dan van een flits, bijvoorbeeld. Ja, en ook bijvoorbeeld nu... Ik, ik heb ook geweldige muzikanten, dus Martin Schepping en Jan van Eert En wij zijn heel goed op elkaar ingespeeld. En, en je begint zo'n optreden. En, en wij zijn zo op elkaar ingespeeld, dus dat is altijd anders. En dan... Dat is ook zo bevrijdend. Dat het nooit hetzelfde is. Terwijl met theater is ook nooit helemaal hetzelfde. Maar het zijn toch, is toch een opvolging van afspraken. En ik kan het niet maken. Om in die try-out van vanavond op eens iets heel anders te doen. Want dan zet ik gewoon mijn collega's te kakken. En dat wil je ook niet. Dus bij, bij, bij acteren... Maar je moet is, is wel alles geven als, als acteur. Hoofd. Je maar moet... het, het vindt zich veel meer af in het hoofd. Terwijl met muziek... Dan ben ik gewoon met heel mijn zijn... Doe ik dat en dan kan ik veel meer loslaten. Dan... dan, dan nou, het is moeilijk om in concreet taal dit uit te leggen. Maar dan nou, kom je toch meer in een flow terecht. Dat is, dat is te gek wat, wat muziek met je doet als artiest, maar ook als luisteraar. Ja, dat vind ik toch, toch waanzinnig. Dus ik, ja, ik, als ik dus moet kiezen, dan, dan kies ik toch echt voor die muziekoptredens. Ja. Maar, maar juist de, de, de, de afwisseling met theater is weer tof. Want nu bijvoorbeeld met Alex van Warmerdam. Met Welkom in het bos. dat heeft hij zelf geschreven. En Alex van Warmerdam is iemand die... Um, uh, less is more. Hè? Dus hij schrijft nooit meer woorden dan nodig zijn. Hij is ook heel lang bezig met zo min mogelijk. Deze voorstelling duurt ook maar een uur en tien minuten of zo. En je voelt ook van er moet, er moet niks meer bij. Want, en je merkt dat er heel weinig ruimte is uh, om in te spelen. Daarmee bedoel ik dat, dat het jasje wat je aankrijgt is tamelijk strak. Dus dat kun je niet enorm mee gaan fladderen. En dat geeft ook weer een kick om precies binnen dat jasje... Toch die ruimte te vinden zonder dat dat, dat gaat knellen, snap je? Maar, maar het, lijkt me, het lijkt me zo eng om jezelf over te leveren aan, aan iemand. Wat je met oh. een regisseur toch wel hebt. Ja, dan, dan, dan moet die regisseur wel goed zijn. Nou, bijvoorbeeld, ik bedoel, ik denk dat je met een slechte regisseur ook nog wel goed kan spelen. Maar dan moet het script je wel, wel echt wat bieden. Dus ik denk dat het script toch belangrijker is dan de regisseur dan in, in dat geval. Maar jij, jij staat daar met, met heel je wezen en zijn. Want meer, Leven, middelen, ja. meer middelen heb je niet. Je hebt, je hebt je stem en je, en je lichaam. Ja, ja, ja. En je moet, je moet dus toch als een goede acteur alles erin leggen... terwijl ja. je eigenlijk bent overgeleverd aan, aan het werk van anderen. Nou, en dan moet je ook nog maar een klik hebben met die regisseur... of dat, dat, dat zijn werkwijze uh, jou verder brengt. Nou, nou ben ik heel blij met Alex, omdat ja, ik hou heel erg van wat hij maakt. En wij vinden elkaar heel erg in de werkwijze. Want hij is heel erg op de millimeter, en ik ook... Dus sommige acteurs vinden het lastig met hem... omdat hij zo op de millimeter aanwijzingen blijft geven... en dingen blijft fine-tunen, terwijl ik dat juist heerlijk vind. Om... Maar, maar hoe gaat dat? Ja, dat is echt... Uh... Hij bijvoorbeeld, uh, je, je, je komt op... Hij, hij wil eigenlijk alle gedachten zien. Dus hij wil niet dat je opkomt en je begint met een zin. Hij wil dat je opkomt en denkt, Hé, zag ik daar nog een boom of niet? En terugloopt en denkt, nee, ik, ik zag geen boom. Of toch wel, en dan weer, weer doorloopt. Ja, het is moeilijk uit te leggen voor de radio, maar... We hebben, we dus... hebben een fragment waarin oh. hij het uitlegt. Want hij oh, heeft een, ja. een interview gedaan met Daphne Bunskoek, die, die maakte uh, filmprogramma's. En daarin vertelt Alex van Warmerdam hoe hij jou regisseert voor de film Borg Ach, echt waar? Wat geinig. Ik ben van mening dat een acteur het fijn vindt als je hem limieten uh, geeft. Uh, niet alleen openingen, maar ook beperkingen. Wat is een soort beperkingen? Nou, dan? beweging met je hand. Of, hè, als zij bijvoorbeeld, uh, dat weet ik nog, da, da, da, da, daar hebben we wel even over gedaan. Uh, als zij vanuit de schuur nadat ze daar onraad heeft bespeurd terugkomt in de tuin en dan die grote donkere tuin om haar heen. Uh, hoe je dan omkijkt en zo, dat soort kleine dingen. Dat is zeg maar wat ik het Clint Eastwood acteren noem. Hoe je in de verte kijkt, hoe je omkijkt. Je hebt ook het truc dat je dit iets eerder doet dan je hoofd. Dus is, en dan het hoofd erachteraan. Of dat soort dingen. Dat geeft spanning. Dat is bijna gewoon vormgeven vorm aan de acteur. Er is iets om ons heen, Richard. Iets om ons heen? Iets wat buiten ons is en af en toe naar binnen glipt. Een warmte. Een aangename warmte die je bedwelmt, maar ook in verwarring brengt. Een omhulsel van iets dat kwaad wil. Dat denk ik tenminste, maar dat, dat weet ik niet zeker. Het is een waanbeeld, liefje. Een hallucinatie. Komt door vermoeidheid, je werkt te hard. Ik voel me zo schuldig. Wij hebben het zo goed. Wij hebben geluk. En de gelukkigen die moeten worden gestraft. Marina, liefje, dat is echt onzin. We zijn geboren in het Westen en in het Westen heerst nou eenmaal welvaart. Daar we kunnen we niks aan doen. Wat doen jullie? Wat doe jij uit je bedje? Ik heb honger. Wij hebben ook honger. Ah, kom. Uit de film Borgman was dit. Het is ja. heel gek, hè? Om het alleen te horen. Ja, ik moet misschien even uitleggen waar de, waar de film over gaat. Eigenlijk over die, die gelukspijn die, die jij net noemde. Je hebt alles. Ja. Een, een, een mooie villa, een mooie man en, en een... In de film, hè? In, in de, ja, je ja. hebt in het echt waarschijnlijk geen villa. Want nee, het blijft niet. toch Nederland. Maar. Dus mensen? Nee, ja. nee maar goed. Ja. maar wel, wel dat gevoel, je hebt, je hebt het heel erg voor elkaar. In de, in de film is dat dan in, in materiële zin. Mm -hmm. En, en dan, dan komt toch dat gevaar, dat noodlot. Ja. Hoe je het ook ziet. Het is niet een film die je denk ik helemaal moet, moet uitleggen. Maar, maar dat is in ieder geval wat jouw personage overkomt. ja En op dat, op dat moment, wat, wat de mensen net hoorden, is dat zij dus voelt dat er iets aan de hand is wat ze niet kan verklaren. Dus die Borgman als een soort ja, duister iets... zij voelt er klopt iets niet, maar ze kan het nog niet goed verwoorden. Dus ze wil haar man duidelijk maken, weet dat ik van je hou... maar weet ook dat er iets aan de hand is en ik heb het niet in de hand. Ja. Ja. Waarom, waarom lukt het Alex van Warmerdam dan om, om het beste uit jou te halen? Jij zegt onze manier van werken uh, past bij elkaar... Mm -hmm. omdat we allebei uh, in, in detail werken... En, en ook omdat hij veel van je vraagt... en, en heel precies werkt. Ja. Maar, maar nou, waarom lukt ook, het in persoonlijke zin? Ja, ik denk ook... wat dat betreft... sommige dingen passen je... en sommige dingen passen je niet. Of passen je minder. En ik denk dat Alex mij goed past. Omdat we, denk ik... Ja, op dezelfde manier... Uh, naar dingen aankijken. Dezelfde smaak hebben. Op dezelfde dingen letten. Uh, we hebben allebei... vinden het leuk als er een bepaalde musicaliteit in zit... En, uh, ik, ik, ik praat natuurlijk tamelijk afgemeten. Ik heb iets staccato's in mijn stem. Wat ik, waar, waar, waar ik helemaal niet blij mee ben. Maar wat gek genoeg bij Alex zijn teksten wel werkt. Dan, dan, dan, dan komt die stem opeens tot zijn recht of zo. En uh, ja, ik, ja ik, ik, ik, ik, ik, ik, het is moeilijk om te benoemen eigenlijk. Maar ja, ik, ik voelde me wel als een vis in het water. En ja, we werken gewoon heel prettig samen. Maar je zei net dat je, dat je vroeger heel onzeker was. Dat je eigenlijk ja. je films niet terug kon kijken. Dat je eigenlijk dacht van ja, ik, ik sta hier wel. Maar is het allemaal wel zo goed? Hoor ik hier, hier wel te staan? Mm -hmm. Bevestigt hij jou? Moedigt hij aan? Nee, Alex is helemaal niet iemand van de complimenten. We zijn bijvoorbeeld nu aan het try-outen. En dan krijgen wij bij de notes eigenlijk alleen maar te horen wat niet goed is. En dan moet je er dus van uitgaan dat, dat wat wel goed is... Dat, dat daar dus wat hij waar hij niks over zegt dat dat goed is dan zal het wel goed zijn ja dus dat dat en ik denk ook dat ik daar vroeger uh, had ik dat moeilijker gevonden want je bent toch een plantje en je hebt ook water nodig maar omdat ik nu ja, in mijn privéleven toch een gelukkig ben heb ik dat niet zo nodig en dan ja maar ik bedoel het klinkt nu alsof hij heel koud is is helemaal niet zo hoor maar uh, ja soms dan uh... Ja, ik weet ook wel, Alex heeft inmiddels ook wel gezegd dat hij het heel prettig met mijn werken vindt. En ik weet dat hij mijn rol in Borgman heel goed vond en zo, dus dat, dat weet ik wel. Maar hij is niet heel strooierig met zijn complimenten. Maar soms, ja, voel je dat ook een beetje toch? Of je, of je een chemie hebt, ja of nee? Nou, het is wel eens ja. omschreven als een masochistische relatie. Niet, niet jullie relatie hoor, maar de relatie tussen een, een acteur en een, en een regisseur. Ja dat, ja, dat hebben wij niet zo hoor. Maar omdat je, omdat je zo dicht op elkaar zit. Omdat dat iemand zegt. Ja je, je, je oog. Je, je, die blik. Meer Clint Eastwood. Moet, mm -hmm. moet toch iets meer met die oog. Of ik, ik voel het niet. Of, of dat, soort, dat soort teksten. En jij bent toch kwetsbaar. Je ja. staat daar alleen maar als jezelf. Ja, het is natuurlijk ook omdat ik heel erg hou van zijn werk. Ik vertrouw hem helemaal. En. Als hij zegt dat iets goed is, dan geloof ik dat. En als hij zegt dat iets niet goed is, geloof ik het ook. En ik ben het ook vaak met hem eens. Terwijl ik heb ook met regisseurs gewerkt die zeggen dat iets goed is. En dan ben ik het helemaal niet mee eens. Of die leggen iets uit en dan denk ik, wat is dit voor bullcrap? Weet je wel, dat heb je natuurlijk ook. Terwijl andere mensen dat met die andere regisseur misschien helemaal niet hebben, begrijp je? En ja, dus ik, ik, uh, ik, ik ben het gewoon vaak met hem eens wat dat betreft. Ja. Het is ook een luxe dat, dat je met uh, mensen kunt werken die... die uh die je hoog hebt zitten. Want, ja. want als acteur, je moet natuurlijk soms ook gewoon ja zeggen op, op iets. Ja. Ik, ik neem aan dat jou dat ook wel eens gebeurd is in het begin. Ja, tuurlijk, tuurlijk. En, en soms is het ook moeilijk. Hè? Want je kunt nooit van tevoren bij dingen weten... al helemaal niet in de kunstensector... of, of, het, of het iets moois gaat worden, ja of nee. Of, uh, of, dat het, of dat het gaat lukken. Maar ik denk dat iets lukken is eigenlijk nooit interessant. Want ja, iets mislukken, dat brengt ook wel heel veel teweeg. En ik bijvoorbeeld... Ja, Jon Simons en Ivo van Hoven mensen en, en Alex van Warmerdam... dat zijn allemaal meesterlijke regisseurs... die hebben toch ook lelijke dingen gemaakt? Ja, dat is toch eigenlijk fantastisch, toch? Ja, iets, kan, iets toch? kan mislukken, ja. Om te weten dat dat kan. En dat, vroeger dacht ik altijd dat alles goed moet zijn. Terwijl toen ik had besloten... weet je, jongens, ik ga, ik ga twee jaar minstens twee jaar uit dienst... ik ga mijn vaste contract opzeggen, ik ga een album maken... Had ik, heb ik ook tegen mezelf gezegd... dit mag gewoon mislukken. Dit hoeft niet een, een, een geslaagd project te zijn. Het feit dat ik dit nu ga proberen en dit een kans geeft... vind ik eigenlijk al geslaagd. Ja, ik, ik, was vroeger, ik, ik ben nog steeds heel streng voor mezelf. hoor, Maar ik merk wel om, ja, dat, dat je gewoon weet... Dat, dat dat is ook inherent aan het leven. Het kan niet allemaal goed gaan. En als je van tevoren weet... nou, dit kan helemaal falen, ik kan misgaan. Maar ja, daar, daar, daar hoef ik niet per se dood aan te gaan... Ja, dat, dat, dat, dat levert ook heel veel op. Maar ja, nogmaals, je, je moet soms ouder worden om tot om, om, om dat soort ja, wat, wat dingen Wat vaak ook doen. wel helpt, is als je de, do de bodem gewoon een keer aanraakt. Nou, en wat ik wel heb gehad, is dat ik... En ik ben ook wel een beetje bijgelovig, maar ik, ik, ik, ik, ik, ik heb in drie maanden tijd... soort van... Had ik dood kunnen zijn? Ik overdrijf nu een beetje, maar ik, had, ik speelde Opening Night... de voorstelling van Tournee op Amsterdam. En toen eh, moest ik, had ik een gevecht van een actrice met een lampenkap. Nou, dan kwam die lamp... Er zaten van die ijzeren pinnen aan, die kwam in mijn gezicht. En die heeft dus, uh, twee tanden mijn, uh, of één tand uh, is eruit gegaan uit mijn mond. Maar ja, dat had ook, weet ik veel, in mijn oog terecht kunnen komen. Of hier. En dan nou ja, was ik verminkt of, of, of blind. Of nou, dat had verkeerd af kunnen lopen of hersendood. Een ander ding, ik was in, in, in Tasmanië. En toen had ik, uh, was ik aan het rijden met een quad. En, die, en we reden langs een ravijn. En toen uh, ben ik van de weg afgeraakt. En er stond één struik en één boom langs die ravijn. En toen ben ik in die struik terechtgekomen. Dat geloof je toch niet? Nou, ik was helemaal in shock. Ik heb daar een kleine kras hier in mijn neus aan overgehaald. Waar ik alleen maar blij mee ben. Want dat doet me herinneren aan... Maar je had natuurlijk gewoon het ravijn in moeten kukelen. Nee, dat is dood geweest. Ja, nee, Ik zeg niet dat het, het had moeten gebeuren in mijn regio. Nee. Maar, maar natuurkundige gezien, zeg maar. Als je qua kansberekening dat loslaat. Dan zou je het waarschijnlijk... Dat je net op die struik plant. Ja. Maar dat, nou ja, dat, dat, zeg je, dat zeg je maar de dat, hele tijd. Dat vind ik wel grappig. Dat want... doet je ook anders nadenken over het leven. Begrijp je? je kunt ook, de, de, er waren dus drie dat soort dingen gebeurd in, in, in drie maanden tijd. Dan kun je ook denken, oh ja, dat is gebeurd. Nou ja. Maar toen dacht ik, ja, wacht eens even. Ik had, ik had, het had drie keer echt heel erg verkeerd kunnen aflopen. Dit is niet gebeurd. Dan vind ik gewoon dat ik, de, dat ik dat nu... Ja, als een soort dankbaarheid daarvoor... moet ik wel gewoon nu eens even gaan doen... wat ik het allerleukste alle vind. En, toch? Ja. Kan iemand dat eigenlijk? Leven in het besef van sterfelijkheid... Ik bedoel, dat hou je een dag vol of een week, maar, maar ik geloof niet dat je, dat je altijd kunt leven van. Nee, dit kan de laatste dag zijn, of dit of is zomaar voorbij. Nee, of laat... maar ik heb wel, ja. als, ik, als ik bijvoorbeeld lees over een sterfgeval, uh, of, of, of uh, uh, ja, dan, dan denk ik wel, ja, dat, dat had mij ook kunnen overkomen. Je, ik bedoel, je merkt ook, ik dacht vroeger altijd dat het doodgaan, dat, dat, dat stond heel ver van me af, dacht ik, ja, dan ben je oud of je bent heel ziek. En dan, terwijl nu, als het gebeurt bij mensen om me heen, dan denk ik, ja, de, de dood is zo dichtbij. Maar ik ben niet bang voor de dood, hoor, in, in die zin. Maar, uh, maar ik denk wel, ja, waarom zou je niet gewoon het allerbeste uit het leven halen? Waarom zou je dat eigenlijk niet doen? En dan, dan heeft het maar wat risico's. Want wat ik heb gedaan was, is enorm riskant geweest. Maar denk je maar, dan dat er mensen zijn die, was het die, toch leuk ook? die niet het allerbeste uit het, uit het leven halen? Want, ja. want volgens mij probeert iedereen nee. dat toch wel? Nee, nee ja Het spijt me om te zeggen, maar ik denk toch echt dat er heel veel mensen zijn die dat niet doen. En, uh, uh, maar er zijn ook heel veel mensen die zijn, die zijn ook heel tevreden. En, uh, uh, maar ik denk dat er ook mensen zijn die, die, uh, ja, die ook veel waarde hechten aan veiligheid en, en ritme. en uh, ja, Comfort. Nee. Ja, maar dat is ook prima. Hè? Dus ik zeg niet dat het een beter is dan het ander, maar... Dus ik, ik zeg helemaal niet dat iedereen dit nou moet doen... maar ik, ik heb wel gemerkt dat toegeven aan je, aan je diepste verlangens... Hè, dus je, je, je dromen en doen wat je het leukst vindt... gewoon doen waar je blij van wordt. Al word je blij van, van een moestuin aanleggen in je tuin... of als je blij wordt van je buren helpen, ik zeg maar iets. Het, het klinkt namelijk zo oppervlakkig... en ik, ik weet dat ik klink als een blij ei. Ik ben me daar terdege tegen van bewust, beste luisteraars. maar... Dat is gewoon toch het leukste in dit leven? En ik maar, dacht gewoon ja. dat iets oppervlakkigs is. Maar waar, waarom zeg je trouwens niet gewoon dat, want je zegt van ja, dat moet iedereen zelf weten. Maar waar, waarom zeg je eigenlijk niet gewoon van nou ja, dat verafschuw ik of daar heb ik eigenlijk een mening over? Ja, omdat mensen ook denken rot op met je blijheid. Laat mij gewoon lekker uh, hier. Maar het is ook een fatalistische blijheid, want het is een, het is een blijheid waarbij bij constant een doodsbesef. Nee. En, en het is als maans rafijn uh, door de gedachten spinnen. Nee, dat, dat, dat, dat, in die drie maanden tijd ben ik daarmee geconfronteerd. En, uh, heb ik daar iets mee gedaan. Ja. En uh, ik, ik, ik, bijvoorbeeld, nu, dat is ook het moeilijke aan het internet. dat Je wordt de hele tijd geconfronteerd met al, al het goede en slechte nieuws. Het is allemaal heel dichtbij. Uh, dus je, ja, waardoor het je soms ook helemaal niet meer raakt. Omdat je een soort overdaad krijgt aan informatie en een overdaad aan ellende. Dus dan, bijvoorbeeld, dat hele Syrië-verhaal, vind ik ook zo ernstig. Dat, dat, dat, dat raakt je op een gegeven moment helemaal niet meer. Omdat je gewend bent om daar elke dag over te lezen wel jongens, dat is toch absurd. Dat, dat, dat hou je toch niet vermogelijk gewoon eigenlijk. Dan moeten we eigenlijk elke dag bij stil zijn. Maar ik doe het ook niet. Hè? Ik, ik, ik zie het weer op de voorpagina. En dan betrap ik mezelf er ook op dat ik het soms niet eens meer lees. Hè? En wat wil ik dan nou eigenlijk meer zeggen? Dan ben ik mijn hele punt kwijt. Nou ja, maar, maar volgens mij zijn dat dingen die gewoon... Niet, ik bedoel, je kunt niet... Wat moet je dan doen? Dan maak je je heel druk over, over wat er in Syrië is. Nou, je kan wat geld overmaken. Ja. Of, of, of je kan uh, zoals sommige jongeren dan doen. De, de jihad gaan, gaan vechten. Wat, wat meestal ook uh, onverstandig uitpakt. Ja. Of de, als, uitpakt als een onverstandige actie. Je kunt toch niks doen. Nee het is ook en, heel en, makkelijk. Maar het is ook te, te gecompliceerd. En met China. En de maar het hele... is ook een beetje met wat jij, wat jij zegt. Van, je moet ten volste leven. Want je kan, je kan elk moment sterven. Ja en dan leef je ten volste. Maar, maar welke kant op? En, en, en hoe ga je dat dan aanpakken? Daarom klinkt het misschien ook een beetje makkelijk. Omdat dat het gewoon voor heel veel mensen... Nee. een worsteling is om te weten wie je bent... en, en wat je ja, eigenlijk wil. Ja, maar dat wilt. is precies wat ik net van tevoren zei. Dat ik had al heel lang die, die wens... om een eigen album te maken. Maar ik, ik, ik, ik kwam nooit aan ja, stel je voor, die wens van mij is een vulkaan. Maar nou, die zat ergens in mij, maar die, die, die had geen lava, die was helemaal dicht. Ik, maar zeggen. Maar ik wist wel dat die er was, maar ik kon wel niet aan. Dus dat is een beetje van, je wil je dromen volgen, maar je weet niet hoe. Maar er komt toch op een gegeven moment een moment in je leven... dat, dat, je, dat die vulkaan toch begint een beetje open te breken. En dan, dan, dan moet je dat toch aan toegeven. Maar ik merkte wel dat, dat de dromen die ik graag wilde volgen... kwamen aan de oppervlakte, omdat ik Tibor ontmoette en daardoor... Ja, dan kom je dichter bij jezelf. En dan heb je minder barrières. Dus alle schillen die je in het leven opbouwt, dat iedereen heeft, die werden steeds meer een beetje afgegooid. Je merkt ook als je verliefd bent, ben je kwetsbaarder, ben je gevoeliger voor dingen. En dan... ja, ik, dus ik denk. Uh, ja, um, Probeer zo dicht mogelijk bij jezelf te staan. Want dat is ook zo moeilijk. Dat je, je leest allemaal tijdschriften, iedereen is slank en mooi. En, en, en dat zijn wij allemaal niet. Ja ik denk dat het toch het het handigste is in het leven als je probeert niet te vergelijken met anderen en en zien dat dat dat wat jij doet dat het altijd iets unieks heeft of dat het altijd een, een waarde heeft en, en en en dat dat is zo moeilijk en dat is ook wel goed en die die documentaires van sunny bergman en zo dat je wordt zo geconfronteerd met een bepaald schoonheidsideaal en en natuurlijk op de middelbare school wil je het liefst opgaan in een soort eenheidsworst maar ik denk dat dat dat je je, je echte dromen en je hetgene waar je het blijst van wordt, het snelste ontdekt... als je zoveel mogelijk jezelf bent. En dat is toch... Misschien, misschien ga ik het beter begrijpen als je... Als, als ik als een beetje? Nee, Nee, nee. nee. nee als ja. je, als je, is, er, is er ooit een, een punt geweest dat het er allemaal niet was? Is er, is er ooit mm -hmm. een, een, een moment geweest dat je volledig in de put zat? Ja, twee keer. Ik heb twee keer hele ernstige depressie gehad. Eén keer op mijn 22 ste en één keer op mijn 30e. Dat, dat was heel intens. Echt een depressie? In, in, ja echt dat de huisarts ook zei, ik, ik kan nu medicijnen voor je voorschrijven. Maar toen dacht ik, ja, dat wil ik niet, want dan, ja, want dan heb je medicijnen en dan, dan weet ik niet, wat is mijn ware gemoedstoestand nu eigenlijk. Dus toen heb ik wel therapie gehad, maar dat werkte bij mij niet helemaal. En toen heb ik NLP eigenlijk ontdekt via mijn toenmalige vriend. Want die had via zijn werk al zij dan een soort gezamenlijke NLP... en hij heeft daar veel aan gehad. Neurolinguistisch programmeren. Al. Precies, en toen heeft hij aan die man gevraagd van doet hij dat ook op persoonlijke. Hoe zeg je dat? Op één op één. Dat heeft hij gedaan. En ik heb er ongelooflijk veel aan gehad. En een dat coach. is eigenlijk. Ja. ja, het is eigenlijk meer een soort coaching van je leven. En dat is eigenlijk heel simpel gezegd: jezelf trainen om uh, angsten en negatieve dingen om te zetten in iets meer positiefs. En, uh, en hij, hij zoekt samen met je uit. Op, wet, op wat voor momenten je prettig voelt. En om die momenten gewoon in te zetten op momenten als je niet prettig voelt. En ook hele simpele trucs heeft hij mij ook geleerd. Waar ik veel aan heb. Dus je kunt jezelf ook een beetje. Voor de... Het is moeilijk, hè omdat nu leg ik het in, in, in, in, in, in drie seconden uit. Want het is eigenlijk. Doe ik daarmee NLP uh, niet veel goed. Want dat, dat kun je eigenlijk niet heel snel uitleggen. Maar bijvoorbeeld, dat is een leuke tip misschien voor de mensen thuis. Of in de auto. Ik weet niet waar jullie zijn. Maar. Als je op straat loopt en je voelt je wat minder, dat je dan omhoog kijkt. En uh, het is namelijk zo, als je, als je blij bent, kijk je omhoog vaak. En dan kijk je omhoog een beetje naar de toppen van de bomen en naar de vogels. En dan geef je. En als je dus niet blij bent en je kijkt omhoog. Geef je hersens eigenlijk een seintje. Hé, hey, ik ben blij. Dus je fopt je hersenen eigenlijk. Dus je, je doet eerst blij en daarna word je blij. Dat is, dat is eigenlijk de, de truc. Ja, heel simpel gezegd. Ik moet ook meteen denken aan, aan, aan, aan Tony Robbins. Zo'n zo van die van die. Uh... Van die goeroes die dan voor zijn hele zaal staan in Amerika ja, met zo'n microfoontje en daar ben en dan ik dan een hey, beetje allergisch voor. Yes you Ook, can. Ja, maar inmiddels raadplegt Want en zo hoef je bij mij echt niet meer aan te komen. Dus ik, ja, maar ja, ik. Maar ik, ik, zou het ooit terug kunnen komen, want want ja, uh, of heb je definitief overwonnen? Nee, ja, ik, ik, ik. Het is raar, ik zit nu gewoon in, in de gelukkigste tijd van mijn leven. En uh, dat is heel leuk. Maar ik weet zeker dat er een periode komt die, die minder gaat zijn. En, uh... Want die zul je ook nodig hebben om daarna weer verder te komen. Ja, Zo is dat het leven. Blij eigenlijk toch? als ik nu ben, dat, dat is ook, dat wordt ook irritant op een gegeven moment, toch? Nou, <laughs> ik krijg eigenlijk een hekel aan mezelf van al die positiviteit. Dat je denkt, hou op. Maar ik, ik weet zeker dat er een mindere tijd aan komt. Dat kan niet anders. Maar ik ben heel blij dat ik NLP heb ontdekt. Omdat dat mij heel veel. En ik, ik doe dat steeds bij dezelfde coach en ja, ik heb daar veel baat bij. En het grappige is ook: ik, ik, ik heb daar toen op mijn 22 heel veel aan gehad, maar ik was toen acht jaar later of zeven jaar later, ja, was ik ook weer terug bij af op een andere af dan die eerste af. Maar en dan merk je ook, ja, je hebt bepaalde tools in leven waar je wat aan hebt, maar die kun je niet altijd volhouden, die, die, die verlies je op een gegeven moment toch. En dus er gaan mindere tijden komen. En, uh... Maar nu gaat alles voor de wind. Ik wilde, wilde ook nog even de voorstelling noemen... omdat ik bij zo'n oh ja. leuke try-out ben, ben geweest uh, daar in Haarlem. Ja, wat vond je van de try-out? Ik, ik vond het ontzettend hilarisch grappig, maar ook duister. En mm -hmm. uh, volgens mij had, had iedereen het enorm naar zin... met een geweldige Pierre Bokma en ja. een echte Alex van Warmerdam absur absurditeit. Ja. Het, was, het was een leuke try-out. Ja. Die gaat uh, vrijdag in première en dan gaan jullie uh, toeren. Moet er nog heel veel aan gebeuren eigenlijk? Of, of is, ging het gewoon goed? Nou ja, we, we moeten gewoon nog vlieguren maken. Ik merk gewoon dat we... En het is ook een comedie. En dat is, kijk, met Alex van Warmerdom spelen het is het gewoon moeilijk. Omdat je... Je mag nooit te groot spelen. Je mag nooit van dik hout zagen met planken. En uh, oh ja, met een comedie wil je toch soms gewoon lekker een beetje gaan hebben Alex toch vaak. Uh, hij wil eigenlijk liever dat hoe serieuzer wij doen, hoe des te beter. En dat, dat, dat is natuurlijk ook wel bij een comedie. Dat, dat is ook wel waar. En uh, ik denk dat, dat we moeten echt nog, nog meters moeten maken. En, uh, maar ja, zoals vanavond, de mensen die, die waren helemaal mee en, en lachten zich helemaal dood. Dus dat was wel echt voor ons ook heel fijn. We hebben wel het publiek echt nodig bij deze voorstelling. Maar we hebben vrijdag première en we hebben heel erg veel zin en we gaan een geweldige. Tournee doen, dus ik, ik raad de mensen aan om te komen kijken, want dan moet ik nog heel even zeggen: uh, het gaat dus over twee vrouwen die het, het, het bos inrennen. En uh, wij komen allemaal wezens tegen, en dat, dat, die worden allemaal gespeeld door Pierre Bokma. Dus Pierre Bokma speelt een elf en een faun, een boerinnetje en een puberzoon, en, en een, jager een jager en een, en een, een trol kakker. En, en een... Nou ja, dat gegeven is eigenlijk al hilarisch, natuurlijk. En nou is hij natuurlijk ook een brute acteur, dus. Ja, het is gewoon smullen eigenlijk. Met die man. Wij waren dus niet geweldig. Want je zegt, ja Alex en jij nee. geweldig. En wij hangen er een beetje bij. Nee, je jullie, zeggen, waren, wat? jullie waren ook, jullie waren ook wij geweldig. Wij waren ook wel aardig. Nou mensen, kom zelf maar kijken. en um, ja We hebben dus een aantal uh, moralen uit het interview kunnen destilleren. Dat is, uh, blijf niet hangen in je comfortabele zone. Zorg dat je iemand om je heen hebt. die We maken er gewoon een zelfhulpboek van. Die, die het beste uit jou haalt. Want dat is echte liefde. En die zal je ook verder helpen. Uh, overwin je angst. Maar uh, wees je ook bewust van, van het risico wat het leven met zich meedraagt. Mm -hmm. Want de dood is altijd nabij. En uh, als je doet wat je ja. wil doen en als je die, dat risico neemt. dan zul je ook een beter mens zijn voor de mensen om je, om je heen. En waarschijnlijk levert dat dan ook succes op. En als het allemaal niet werkt, dan kun je ook nog altijd. Uh, hoef je niet te schromen voor een training. Dankjewel, Pieter, voor deze samenvatting. Het, het was een leuk gesprek. Het nummer wat we gaan draaien heb jij uh, gecoverd uh, op je CD, um, ja? de Cross van, van Prince. Mm -hmm. Wil je er nog iets over zeggen? Ja, ik vind het een waanzinnig nummer. En uh, ik, ik zong het een... Ik heb, we het een hele tijd gezongen, ook met Mike Baudet. En ik vind het een waanzinnig nummer. En we hebben besloten om dat op het album te zetten. En we hebben daar een eigen versie van gemaakt. Dus ik hoop dat het de mensen een beetje bevalt. Dankjewel. Hadewig Min is het nummer The Cross van Prins. Dankjewel. Origineel, de Cross van The Prince. En dat staat dus op de debuutversie van uh, de debuutplaat van Hader Wiergeminis. Uh, door haar uitgevoerd. Elke dag uh, kijken we naar het Internationaal Filmfestival in Rotterdam. Dat is vandaag van start gegaan. Twaalf dagen lang films van over de hele wereld. Maar wat is er eigenlijk nog meer te beleven daar in Rotterdam? Onze verslaggever Floris Albersen die kijkt naar andere dingen al daar te doen. Behalve films kijken. Alleen vandaag festivalprogrammeur Peter van Hoof over de korte film, want die zijn er ook nog. En Van Hoofd stelde een korte filmmarathon samen en vertelt wat er zo bijzonder is aan het medium der korte film. Kom. Rotterdam vertoont, uh, heeft een vrij uitgebreid onderdeel uh, korte film, elk jaar. Uh, ook dit jaar weer. We vertonen in totaal 223 korte films in het festival. Uh, 223. En dit is er één van? Uh, je zag een fragment van uh, uh, de nieuwe film van uh, Patrick Lievre. L'éternel uh, Retour. Uh, de eeuwige terugkeer. Uh, wat je ziet is een, uh, ja, in feite een korte opera van drie minuten. Waarbij je een uh, zwart geschminkt uh, gezicht ziet. Uh, uh, en uh, wat deze kunstenaar gedaan heeft... die heeft, uh, die heeft drie lagen bij elkaar uh, gebracht. Uh, aan de ene kant uh, de, de geschminkte acteur. Uh, Purcell, uh, de, de opera, uh, die, die hoort op de achtergrond. En uh, bouwt een hele mooie, kleine, filosofische redenatie uh, op... over de eeuwige terugkeer van hetzelfde. En dat allemaal in drie minuten, ja. Uh. Een zeer filosofisch uh, onderlegd werk. Staat dit voor de korte film? Is, want daar ben ik benieuwd naar. Wat zijn de wetten van de korte film? Verschillen die per definitie van die van de lange uh, speelfilm van anderhalf uur? In dit geval gaat het gewoon om een verhaal wat verteld moet worden. Deze makers willen willen dit verhaal vertellen. Ze maken hun film en op, de, op het moment dat de film af is... dan kijken ze hoe lang die geduurd heeft. Dus dan zijn ze niet afhankelijk van die, uh, ja, de, de commerciële partijen? Uh, dat klopt. Natuurlijk hebben ze ook geld nodig om hun film te maken. En uh, dat is ook heel erg ingewikkeld om, om dat allemaal gefinancierd te krijgen. Uh, want die korte films die hebben niet of nauwelijks een plek in de, in de reguliere bioscopen. Uh, en die bestaan eigenlijk hoofdzakelijk uh, binnen, de, binnen de filmfestivalwerelden... Ja, ik dacht de, de korte film heeft vast bepaalde wetten. Maar jij zegt eigenlijk die wetten, die zijn er helemaal niet. Het is, uh, ja, uh, vooral de, de korte film laat zich juist kenmerken doordat er geen wetten zijn. Nou ja, je kunt als maker kun je, je natuurlijk gewoon de vrijheid nemen om, uh, om ook gewoon te spelen. En te spelen met de verwachtingen van je publiek. Je moet je kijker gewoon uh, bij de les houden. Ja, je moet je, moet je kijker boeien ja. de hele tijd. En hoe doe je dat als korte filmmaker? Nou, daar, daar heb je dus alle mogelijke middelen voor uh, tot je beschikking. Uh. Want iedereen is vrij om te maken wat hij wil. En dat kan, kan drie minuten duren en dat kan vijftien minuten duren. Of, of misschien wel een half uur. Ja. Uh, wat is de maximale lengte eigenlijk? Nou, in Rotterdam houden we aan dat alles tot een, tot een uur, uh, noemen we een korte film... en daarna alles langer dan een uur... Uh, is een feature-length film. Dat kan overigens in Rotterdam betekenen. dat die film die mag ook gewoon uh, vier uur duren of zes uur. We hebben wel eens een film gehad die 24 uur duurde. Uh, en dat is het eigenlijk wel een festival. Daar mag je, daar mag je gewoon uh, alles vertonen. op basis van het feit uh, dat het een goede film is. En niet uh, omdat het uh, uh, aan een bepaalde lengte hoeft te voldoen. Ja. Jullie hebben zo'n 3.500 uh, inzendingen gekregen. Heb jij samen met een redactie natuurlijk naar gekeken. en uiteindelijk 200 zoveel films, korte films geselecteerd. Voor het festival. Die kunnen bezoekers uh, gaan kijken. Heb jij als uh, programmeur en uiteindelijk eindverantwoordelijke voor welke vertoond gaan worden, heb jij een persoonlijke favoriet voor een van die films? Uh, eigenlijk niet. Nee, natuurlijk heeft iedereen zijn persoonlijke voorkeuren. Maar het zijn er in dit geval meerdere. Want we hebben het ook niet bij de korte film over uh, één één genre, we, we hebben het over korte fictie, we hebben het uh, over korte documentaires, kort experimenteel werk. We hebben nou ja, wat, wat ik je nog wel even wil laten zien... Uh, is gewoon een aardig korte film van, uh, van Deborah Stratman. Uh, Hacked Circuit. Uh, dat is iemand die uh, aan de ene kant... Uh, uh, gewoon een hele mooie uh, esthetische film maakt... Uh, in één camerabeweging, een kwartier lang... Uh, uh, maar tegelijkertijd ook uh, uh, een statement maakt. Hacked Circuit dus, de, zo heet die film. En dat is een korte film waarvan jij zegt van dit is de moeite waard. Vijftien minuten lang, één camerabeweging, bijzonder. Want ik zou zeggen, ja, een korte film moet juist heel snel zijn... want dan kun je veel vertellen. Dat is blijkbaar niet zo. Vijftien um, minuten Hacked Circuit, en, uh, wanneer is die te bekijken? Hij is onderdeel van, ons, uh, van onze tijgencompetitie-programma. Uh, tijgercompetitie nummer één... Die is te zien morgenavond om kwart over acht in Lantaarn-Vinster. En in herhaling de volgende middag ook op dezelfde locatie in Lantaarn-Vinster. In Rotterdam bij het filmfestival. Peter van Hoofd, dankjewel. We gaan een klein stukje luisteren. Zullen we dat doen? Ja. Get into your bank statements, your computer files, e-mail, listen to your phone calls, every wire, every airway. What technology you use, easier it is for them to keep tabs on you. En die korte filmmarathon van 2014 vindt plaats op 1 februari. En ik zeg er vast bij dat dat valt op een zaterdag. Zometeen is Nooit meer slapen bij u terug. En dan hebben we dichter Misha Hamel... genomineerd voor de VSB Poëzieprijs. Daniel D., stadsdichter van Rotterdam, die schrijft een kort verhaal... speciaal voor deze aflevering van Nooit meer slapen. en We gaan het ook hebben over een spirituele gangsterfilm. Yanga hoort u daarover. U kunt mailen, want we hebben een mailadres. Zo exotisch is dat trouwens niet. Nooit meer slapen... VPRO.nl. En we zitten ook op Twitter at VPRO -nms. En de website voor wie het interesseert is VPRO.nl. Schuine streep, nooit meer slapen. Tot zometeen voor het tweede uur.